Japie en het grote geld. Hoofdstuk 1. Japies piraat. Schatrijk. Dat waren Japie en zijn vader en zijn moeder ineens geworden... door het vinden van de zebra-diamant. Schat en de schat en de schatrijk. Miljarden had het glinsterding opgebracht, zei men. Japies beste vriendje Koekhannes wist te vertellen... dat het miljard 6.883.752.000... Ach, jongen, hou op riepen de andere vriendjes. Ze stonden voor schoot te wachten op Japie. Hij komt in een bontjas, riep Kale Piet. Ja, en in een Rolls Royce met chauffeur. Op gouden schoenen. Wel, nee, met een helikopter op het dak. Jongens, we moeten de loper uitleggen. Daar heb je hem, daar heb je hem. Hé, hey, Japie! Japie had alleen maar een schone zakdoek bij zich. En verder was hij gewoon op zijn kreukelschoenen en in een spijkerbroek die hij altijd droeg. Ze stonden een beetje bedremmeld te kijken, zijn vriendjes. En Kale Piet begon heel voorzichtig, uh, zullen we met u meelopen naar de klas, meneer Japi? Als antwoord kreeg hij zo'n verschrikkelijke optater dat alles ineens weer gewoon werd. Japi was Japi zoals vroeger en je merkte niks aan hem. Nou ja, als hij een ijsje kocht, dan was het tegenwoordig. één, drie, dubbele vanille met slagroom en heb u terug van duizend. Want kleiner dan groene duizendjes had Japi nooit op zak. Thuis ook niet, zei hij, en het is wel eens lastig als je punaises moet kopen. Je krijgt zo gauw te veel van alles. Er stond inderdaad veel van alles in Japies huis. Beneden in de gang drie racefietsen met elk twintig versnellingen, in zijn vaders werkplaats acht antieke klokken en een zeis van Hendrik de Achtste, in de voorkamer drie bankstellen, vijf Persische tapijten op elkaar en een gouden kwartsklok die maar één seconde in de 36.000 jaar achterliep. In de woonkamer zat ook Jaapie's vader, met twee brandende sigaren, in elke hand één, een glas champagne, tussen zijn knieën, en een koptelefoon op zijn hoofd, waardoor twee opera's van Verdi tegelijk schalden, één in elk oor. In de keuken stond Jaapies moeder in een bondjas haché klaar te maken. Ja, want dat heeft je vader toch liever dan die eeuwige oesters met caviar, zoals ze zei. En in die keuken stond een aardappelschilmachine en een uienpelmachine en een vleeshakmachine en een eierklutsmachine en een roersoepmachine en een snijvingermachine. Die laatste, legde Japie aan zijn vriendjes uit, is eigenlijk voor worteltjes. Oh, zeiden zijn vriendjes, ze waren met stomheid geslagen. Maar het allermooiste, dat was Japi's dakkamer op zolder. Want daar stonden zulke leuke dingetjes om mee te spelen... Ik bedoel niet de grootbeeldkleuren ontvangen met 100 kanalen en afstandsbediening. Of de drie videorecorders of de quadrufone wereld ontvangen met boksen tot op de play. En ook niet de videocamera waarmee je zelf filmpjes kon maken meteen afdraaien. Nee, ik bedoel Jaap piraat verschrikkelijk verboden, verschrikkelijk stiekem een tv-zender, die Japie voor verschrikkelijk veel groene duizendjes had gekocht en geïnstalleerd, en waardoor hij boer riep op Nederland 1 en gekke gezichten trok op Nederland 2. Er werd over geklaagd in de buurt. En Japies vader zei dat het uit moest wezen, anders kregen ze de politie op hun dak. Jongens, zei Japie tegen zijn dertien vriendjes, pa heeft gelijk. Boer roepen is stom, je verraadt er jezelf mee, ik weet iets beters. En dat beters was Japie's huiswerk Na de laatste woorden van de laatste omroepen, als iedereen naar bed was, kwam dit programma op het scherm. Het bestond uit de schriftblaadjes van de beste leerlingen uit Japis klas en het ging zo. De beste en de braafste leerlingen die hun huiswerk altijd keurig maakten, die brachten hun schriften s'avonds bij Japie thuis, tegen betaling van chocola en stripboeken... En na middernacht zond Jaapie dan de staartdelingen via kanaal 1, de dt-uitgangen via kanaal 2 en de hondsrug via kanaal 3 uit. En de rest van de klas kon het rustig overpennen, thuis voor de buis, en weldra kreeg iedereen voor alles een tien. En dat, zei de meester, terwijl ze de laatste tijd nog meer dan vroeger zitten te slapen onder de les. Hij was dubbel verbaasd dus, de meester. Sommige ouders ook. Heb ik je nou weer naar beneden horen gaan vannacht? kregen een paar kinderen thuis te horen. Monika werd zelfs betrapt door haar vader, die ineens in pyjama achter haar stond, terwijl ze de vindplaatsen van ijzererts in Siberië zat over te pennen bij de buis. Schooiltelevisie, had Monika geantwoord. Geniaal. Zo laat, had haar vader in pyjama gevraagd. Maar in Siberië is het al ochtend, had Monika geantwoord. Nog genialer. Maar haar vader trapte daar niet in. Ha, in Siberië is het nog nacht en hier ook, zei hij, en naar bed jij. Er zou een hele rel van gekomen zijn. Maar diezelfde nacht gebeurde er iets waardoor er voorlopig een einde kwam aan Japi's schooltelevisie. En dat andere was een inbraak. Bij Japi thuis. En geen gewone inbraak, maar één die verschrikkelijke en griezelige gevolgen zou hebben... die je misschien beter niet kunt luisteren als je zwakke zenuwen hebt. Hoofdstuk 2... De dief. Het begon op een dinsdag. Japie lag nog in bed te knorren, zoals elke ochtend... na zijn vermoeiende huiswerk-nachtuitzending. En zijn moeder riep van beneden dat hij op moest staan. Japie, doe je andere oog ook open. Het is al half aar. Dat acht werd een gil. Want de klok waar ze op keek, de gouden kwartsklok... die maar één seconde in de 36.000 jaar achterliep, was verdwenen. En het bovenste Persische tapijt ook... En de ele elektromagnetische broekenpers van Japies vader weg. Foetschi. Hoe kan dat nou? Japi! Japi kwam oogwrijvend beneden. Japi, heb jij. Maar Japi had natuurlijk niks. Nee, het moest een dief zijn. Logisch. Als je zoveel spullen hebt, dan stromen de gappers toe. Staan in rijen voor de deur. De gemeene zei Japi's moeder. We moeten stalen sloten laten maken, zei Japi's vader. Eerst je broek laten persen, zei moeder. Hoe zijn ze eigenlijk binnengekomen, vroeg Jaapie. Ze gingen kijken. De voordeur zat nog gewoon op slot, niks aan te zien. De deur van de werkplaats ook, geen kras, geen splinter, geen deuk. De ramen dan, zaten pot dicht, zelfs geen barst in het glas. Nou, duidelijk, zei Jaapie, valse sleutel. Valse sleutel, je zuster, zei vader. Met de allervalste sleutel krijg je geen knip open en geen grendel. Ga jij nou maar naar school? De politie werd erbij gehaald, die kwam smiddags kijken. Rechercheur van der Lorre, 15 dienstjaren, 60 inbraken opgelost, 133 niet opgelost. Hij blies vingerafdrukpoeder in het rond en maakte foto's. Maar de enige vingers die hij vond waren de vieze van Japi op de koektrommel. Die van zijn vader op de sigarenkist en die van zijn moeder ook op de sigarenkist. Zeg, zeg, zeg, wat krijgen we nou, riep Japies vader tegen haar. Sinds wanneer zit jij aan mijn bol knakken? Ha, huh, sinds ik daar zin in heb, antwoordde Japies moeder. Heb je er niet genoeg soms? Vrouwen roken geen sigaren. Nee, ik eet ze op, nou goed. Het zou vreselijke ruzie geworden zijn, als de rechercheur van de lorren niet had gevraagd of er ook sigaren werden vermist. Ik heb er twaalf gerookt, zei Japies vader. En jij, zien? drie, antwoordde Japies moeder. Het was een kist van vijftig. De rechercheur telde de rest. Hmm, hmm, hmm, sprak hij gewichtig. Ik mis er vijf. Vijf. Vijf, ja. Dat is een heel belangrijke aanwijzing. De dief is een roker. Een zware. Vijf stuks tegelijk. De rechercheur schreef het in zijn politieopschrijfboekje en zei dat de zaak nader zou worden onderzocht. Dag meneer, dag mevrouw. Die middag kwam er ook een smid en hij maakte alles van staal. Japie en zijn ouders konden rustig gaan slapen en dat deden ze ook. Maar de volgende ochtend vertoonde de keuken toch een lege plek. De gloednieuwe huiscomputer die tegelijk kon stofzuigen en spruitjes wassen, die had daar gestaan en die was nu Fuji. Plus vijf sigaren. Ramen, deuren, nieuwe stalen sloten leken onaangeroerd. Raadsel. Vannacht ga ik maar eens op wacht staan, zei Japies vader. Die politie is niks. Hij stond van twaalf tot vijf beneden aan de trap met een helm uit de Eerste Wereldoorlog op zijn kop en de antieke seis van Hendrik de VIII bevend in zijn hand. Geen dief. Maar wel bleken de twee compact disc spelers met alle opera's van Verdi en vijf sigaren uit de woonkamer te zijn weggehaald. Japie, komen ze soms over het dak? Door jouw kamertje? Over de zolder? Niet dat ik weet, pa. Heb je niks gehoord? Geen sporen gevonden? Nee, pa. Ik zal toch die rechercheur nog eens laten komen met zijn poeier. Misschien vindt hij iets op het dak. Nee, pa! Want Jaapie dacht aan zijn piratenzender en aan zijn piratenantenne... en aan zijn hele verboden stiekem installatie. Ik bedoel, ja, pa, die smeren is inderdaad niks. Dat zag je zelf ook met zijn sigaren. Hoef je niet meer te laten komen, pa. Die halve gare dikdoener, die kan geen dieven vangen. Zo, jongen, jij dan soms? Ja, pa. Ja, pa, ja, pa, wat zei je te ja, pa, je jongen? Ga die dief dan vangen met je eigenwijze praatjes? Ja, pa, zei Jaapie nog eens, en hij liep naar boven en hij dacht. Als die dief telkens bij mij door het zolderraam naar binnen klimt, dan doet hij dat wel erg zachtjes. Dus, voor Jaapie naar bed ging, die avond, spande hij een touw met een belletje eraan. En ja, hoor, halverwege de nacht ging het tingelingeling. En Jaapie schrok wakker. Wat moet dat daar, riep hij. Daar klonk een akelig, honend gelach. En in het zolderraam waren de omtrekken van een gluiprugige gestalte te zien... die zich lenig naar buiten werkte met iets onder zijn arm. Japie vloog zijn bed uit. Lelijke roofkat! schreeuwde hij. Hier! Maar de dief was verdwenen. En uit de woonkamer was ook iets verdwenen. Het pronkschilderij, gezicht op een appel, dat een half miljoen waard was. En opnieuw vijf sigaren. Japie! Ja, pa. Ik dacht dat jij die dief zou vangen. Ja, pa. Maar hij is over mijn touwtjes heen gestapt toen hij binnenkwam. En hij trok er pas aan toen hij wegging. Zodoende. Zodoende, zodoende. Ik belde Nee, pa! Vannacht vang ik hem huis, ik beloof het. Die dag trommelde Jaapie al zijn dertien vriendjes op... voor een heel speciaal plannetje. De hinderlaag. Om elf uur s'avonds stonden ze bij Jaapie op de stoep. Alle dertien. Koekhannes... Kale Piet, Monika, Beer, oulu René, Jorg, Jozef, Katakoptea, Miranda, Boon, Bert en Willemijn. Wat moeten die? vroeg Japies moeder. En uh, leren ze aan een televisieprogramma kijken, zei Jaapi. Jullie horen je bed, zei ze. Ja, zei Japie, ze blijven ook logeren. Jongen, zei moeder, we zijn wel rijk, maar dertien extra bedden hebben we niet in huis. Oh, geef niet moe, we slapen wel op de grond. En hij voegde eraan toe. Express, dan kan de dief er niet door. Oh, zo, zei Japi's moeder. Nou, dan is het goed. Kom jullie dan maar boven. Want daar was het om begonnen om een hinderlaag te leggen voor de gluiperige insluiper, die nu al vier nachten achter elkaar de meest kostbare voorwerpen uit dat rijke interieur bij Japi thuis had weggegapt. Ze kregen frisdank mee en een baal koekjes en ze installeerden zich. Achter het gordijn, in de kleerkast, onder de wastafel, onder het bed, onder het bureau, achter de televisie, onder het dakraam. Oeluboeloe wilde zelfs onder het vloerkleed. Maar dat gaf toch een te dikke bobbel en Jaapie zette hem samen met Katakoptea in de wasmand op zolder. Als een soort achterhoede. Daarna deelde hij spelden uit om wakker te blijven. Gewoon even in je arm prikken, zei hij, elke vijf minuten. Het kostte heel wat geheig en geblaas voor iedereen zat en lag... En daarna klonk er telkens een gesmoerde, 'au'. stil nou, zei Japie, zachtjes prikken alsjeblieft. Het sloeg twaalf uur. Het sloeg één uur. 'Au', je moet mij niet prikken. Stil nou. Het sloeg twee uur. En toen hoorde Japie, die zelf in bed lag, een zacht geritsel buiten op het pannendak. En glurend zag hij weer dezelfde gluiperige gestalte voor zijn open raam, afgetekend tegen de nachtlucht. Als een ingelijst schilderij. Even roerloos. Jaapie lag klaar als een gespannen veer. Hij voelde zich zeker van dertien even gespannen veren rondom. Wachten tot hij binnen is, dacht hij. Tot die vieze, vuile valse er midden in mijn kamer staat. En dan springen we hem bovenop zijn. En toen hielden zelfs Jaapie's gedachten op. Want plotseling, met een onhoorbare kattensprong, stond de man midden in de kamer. Zwarter dan de nacht was hij. Pak hem, schreeuwde Jaapie. Hij sprong van zijn bed en kneep, greep, worstelde, klauwde, trapte, beet, krabde. Samen met dertien andere grijpers, knijpers en bijters. Auw, auw, auw, heb je hem? Maar na een kwartier, toen Jaapie het licht aandeed, bleek dat niemand hem had. En dat ze in het donker alleen elkaar hadden gegrepen, geknepen en gebeten. Waar is hij dan, waar is hij? Is hij door het raam naar buiten? Of is hij beneden? Beneden? zou die gluipeld zo brutaal zijn... dat hij nu in de woonkamer bezig was weer iets te stelen. Ga meer kijken, fluisterde Javi. Maar dat vonden ze toch een beetje eng. Straks heeft hij een mes, fluisterde Monica Hees. Nou, dan wachten we hem hierop. Ja, maar, ja, maar, Jaapie, als die kerel... hij heeft misschien wel een mes en een revolver. Er werd gebeefd bij al dit gefluister. Het is een gevaarlijke misdadiger, meende Kale Piet. Ontsnapt uit de Bijlmerbaaiers. Hij heeft vijf moorden op zijn geweten, vooral kinderen, meende René. Het werd steeds gevaarlijker. Hij stonk naar mottenballen, zei Koekhannes. Ze probeerden te lachen, maar opeens vloepten het licht uit. Alles was inktzwart en in die duisternis kraakte de trap. De hele hinderlaag verstijfde, ze waren zelfs te bang om te beven. De gluiper kwam naar boven, dat was duidelijk. En hij siste met een boze tong. Pas op hoor. jullie raak me niet aan. Ze maakte ruim baan voor de misdadiger. Hij kon ongestoord met zijn buit door het dakraam naar buiten klimmen en verdwijnen. En pas toen brak de hel los en het tandgeklappen van de helden. Maar ook ging de wasmand open, want Katakopteja en Oolobulo kwamen tevoorschijn en hielden triomfantelijk een lapje omhoog. Van zijn jas gescheurd, zeiden ze: Een bewijsstuk. Het was een lapje zwarte stof. Het stonk inderdaad naar motteballen. Mooi voor de politie! Maar Jaapie wilde geen politie. Maak dan tralies voor je raam, joh, zei Koekhannes. Dan kan niemand er meer door. Tralies, zei Jaapie. Zeg je tralies? Tralies. Het leek even of Jaapie gek werd. Maar dat kwam alleen maar omdat hij een idee kreeg. Een idee niet om de dief tegen te houden, maar om hem te vangen. Als een rat in een val, een ouderwetse val met tralies. En toen Japie's vader de volgende ochtend bliksemend en donderend dreigde... de rechercheur van de lorre weer te laten komen... omdat de elektrische notenkraker werd vermist en vijf sigaren... beloofde Japie plechter dat hij de dief diezelfde nacht nog zou vangen... met een eigen gemaakte, afstandbediende, computergestuurde klapval... met supersonische sluitdeur. Uh, oh, juist, de dievenval... De afstand bediende computergestuurde klapval met supersonische sluitdeur, die Japie van plan was te maken, was maar een eenvoudig dingetje. Om te beginnen had Japie een leeuwenkooi nodig. En verder een dik stuk touw, koperdraad, een keukenwekker en wat elektronische apparatuur, zoals hij dat noemde. Pa, geef eens een paar duizendjes, vroeg hij aan het ontbijt. Ah, jongen, je hebt gisteren toch je zakgeld al gehad? Ja, maar dit is apart, zei Japie, om de dief te vangen. En daar heb ik wat extra spulletjes voor nodig. Als je maar geen rommel maakt, zei Moeder. Oh, ik doe het op mijn kamer, zei Jaapie. Vader trok zijn portefeuille. Als je hem vannacht niet vangt, dan bel ik morgen de rechercheur. Dit is de laatste kans die je krijgt, jongen. Ja, pa. Japie kreeg honderd biljetten van duizend en ging ermee naar de Bijenkorf. Maar daar hadden ze tot hun spijt geen leeuwenkooi. Probeer het maar eens bij Artis, vent, zei de verkoopster. Maar bij Artis hadden ze geen losse kooien en ook niets om te verkopen... Heb je een leeuw thuis dan? vroeg de oppasser. Oh, wel drie, zei Jaapie. Ze zitten in de keuken, maar dat vindt mijn moeder zo lastig met koken, zo doen, ziet u. De oppasser begreep het, weet je wat, zei hij. Er is net een circus failliet in Brabant, proberen thuis. Jaapie nam een taxi naar Brabant en ja, daar kon hij uit de boedel van het circus Solideo Gloria een smeedijzeren kooi op wieltjes krijgen voor anderhalf duizend. Oh, mooi, zei Jaapie. Heb u terug van twee duizend. Laat anders maar zitten. Het ding werd op het dak van de taxi geladen en toen de chauffeur begon te jammeren over krassen op zijn dure wagen, toen kocht Jaapie de hele taxi ook maar even voor het gemak om van het gezeur van die man af te zijn. Rij je maar, riep hij. Het was nog een heel geschau om de smeetijzeren kooi naar de zolder te krijgen, maar met dertien vriendjes krijg je veel voor elkaar, zelfs dit. Ze zetten het ding met geopende achterkant tegen Japies raam en dat paste precies. Dankjewel jongens, zei Jaapie, de rest doe ik zelf. Die rest, die zou ik jullie kunnen beschrijven. Hoe Jaapie van het overgebleven geld een QPS-12 kocht en drie scanners en een seismodische enzovoort, Maar hoe hij die deur van de kooi zo maakte dat die automatisch dicht viel zodra iemand op de bodem stapte. Maar wel geruisloos, zodat Jaapie niet wakker zou worden. En dat zou een saaie verhandeling worden, vol Latijnse woorden en elektrische schema's. Die Carl hollander niet eens zou kunnen tekenen, dus dat staan we over. Zeker is dat de val perfect werkte. Om acht uur s'avonds klom Koekhannes het dak op om hem te proberen... en nauwelijks liet hij zich door Japies raam naar binnen glijden... of padong, zat hij achter de smeet tralies gevangen. Ze waren zwart geverfd om onzichtbaar te zijn in het donker. Hmm, zei Japie, helemaal geruisloos is hij toch niet? Om elf uur ging hij naar bed. Om half twaalf lag hij te snorken, maar dat was niet echt want zelfs Japie kon de slaap niet goed te pakken krijgen in die verschrikkelijk spannende afwachting van het duistere insluiper die straks door het... Er klonk gescharrel bij het raam heel zacht. Japie hield zijn adem in, maar snurkte meteen weer door om geen aandacht te trekken. Kras, kras, kras, ging het door de vensterbank. Was dat een kat? Japie's gesnurk ging nu onregelmatig. Toen klonk er een zware stap en pedong ging de val... Gevolgd door een sissend gefluisterde vloek. Japie schoot overheen. Haha, nou heb ik je mannetje eindelijk! En hij maakte licht. En hij staarde met open mond naar zijn gevangene. Die niet in het zwart was, maar helemaal in het wit. Het was dus een dikke man in een witte overal. Vol verfvlekken en met een totaal onthutst gezicht. Akelige dief! begon Japie. Dief, ik heb heel gaar niks gestolen. Al vijf keer, riep Jaapie. Een schilderij, een sigaren een opera's van Verdi en een keukengerij van mijn moeder en nog veel meer geef terug. De man bibberde in de leeuwenkoop. Jonge alsjeblieft, ik ben geen dief, ik ben een eerlijke huisschilder. Ik doe de kozijnen van hier naast en de daklijst. Ja, ja, zei Jaapie. Eerlijk waar, jonge ik was even ingedut vanmiddag en nou en nou is alles daar dicht. Ik, ik kon er niet uit, dus ik dacht. Ja, ja, ja, zei Japie. Ik heb tien kinderen thuis, jonge heer, en die zitten op me te wachten. Met honger, laat me er even door, alsjeblieft, jongeheer. Niks ervan, zei Japie. Ze hebben helemaal geen kozijnen hiernaast en ook geen daklijst en ik heb ook geen schilder bezig gezien. Je bent een dief en morgen rijk je naar de politie. Goeienacht. Hij deed het licht uit, draaide zich om en wilde verder slapen, maar het gejammer van de witte dief was zo storend dat Japie hem met kooien al wegreed uit zijn kamer en aan de andere kant van de zolder neerzette. Net als een box met een jengelend kind erin. En toen kroop hij weer in zijn bed en sliep de verdere nacht als een tevreden os. Goeie vangst, jongen, zei vader de volgende ochtend. En rechercheur van der lorre stuurde drie agenten om de zware jongen op te halen. Pas daarna kwam de klap. Jaapie merkte het toen de opwinding over de dief voorbij was. Zijn allerduurste videocamera plus de hele centapparatuur was weg. Verdwenen, Fucci. Toch gestolen. Dat kon die witte niet gedaan hebben. Dus toch, terwijl Jaapie vrede had liggen en de kooi niet meer voor het raam stond, was die zwaarte. Nu werd het echt meer. vijf nog warm. Jaapie was woedend, ziedend, kokend en sissend. Zijn mooie, dure tv-piraatzender en antenne weg. Gegapt, terwijl hij dacht de dief al in handen te hebben. Dief. Wie was die geheimzinnige insluiper die nacht na nacht terugkwam en zo langzamer dat hele huis leegroofde alle dure spullen? Cent genoeg, Jaapie's vader kon zo alles nieuw kopen, maar dan bleef je wel aan de gang. Nou jongen, vooruit, voor deze keer, zei vader. Hier heb je nog een halve ton, maar dan is het ook afgelopen. Nee, pa, zei Jaapie, hij wilde dat geld niet eens hebben. Hij wilde de dief, die gemene, vuile, smerige... Op school, zei Jaapie dat de huiswerk-nachtuitzendingen even werden gestaakt. Tot ik hem heb, die gemuile, smene, smerige... Hij struikelde over de scheldwoorden uit pure razernij. Haha, die vent trapt er niet in, meende Koekhannes. Waar niet in? In die maffe leeuwenkooi van jou? Oh nee, zei Jaapie. Je moet er een lokkertje in hangen, zei Koekhannes, zoals bij een rattenval. Oh ja, zei Jaapie, een stuk spek zeker? Nee, jongen, iets duurs natuurlijk, een diamant of zo. Daar hebben jullie er toch genoeg van? Dat was nog niet eens zo'n gek idee, dacht Jarpie. Dus bij thuiskomst liep hij naar boven, nam een handje vol juwelen uit het kistje van zijn moeder en hing ze op een kluitje gebonden in het midden van zijn afstand bediende computergestuurde klap met sluitdeur, De leeuwenkooi dus. Leeuwenkooi? Dat riep diezelfde middag rechercheur van der Lorre op zeer ongelovige toon uit. Jawel, rechercheur, zeiden de drie agenten knikkend. Met smeetijzeren tralies, daar zat hij in gevangen. Nou, leid hem dan maar voor, zei van der Lorre. De huisschilder werd in zijn witte overal binnengebracht en een streng verhoor begon. Ik hou niet van flauwzies, zei de rechercheur. Eerlijk, meneer. Eerlijk waar, meneer de rechercheur. Het ding klapte achter me dicht. Pedong, meneer, ging het. En, en, en, en in een, en dan zat ik vast. Hmm. En ik wou helemaal niet stelen. Echt eerlijk waar, niet, meneer. Ik heb tien... Ja, ja, ja. Het was wederrechtelijke vrijheidsberoving, meneer. Die kooi. Eerlijk waar. Mag ik nou gaan, meneer? Mijn tien kinderen... Wa... Rechercheur van der Lorre liet zich niet beetnemen. Hij kende de misdadigerswereld op zijn duimpje... en zijn speurdersneus rook leugens. Jij krijgt eenzame opsluiting, zei hij, tot je doorslaat. Toen ging de telefoon. Jaapjes vader was aan de lijn om te vertellen dat de ware dief toch een andere moest zijn, want er werden weer dure spullen vermist. "Ahamma," zei Van der Lorre. Hij begreep met een heel vies zaakje van doen te hebben en liet deze verdachte huisschilder maar lopen. Denk daarom, hij als goed mee. Je bent op vrije voeten, maar je gangen worden geschaduwd en je kinderen worden geteld. Ja, meneer, alstublieft meneer. Dank u wel, meneer. Van der Lorre kwam tot de conclusie dat een hoogst persoonlijk nader onderzoek op de plek van de misdaad noodzakelijk was. En in zijn ijver besloot hij dat onopvallend te doen in de late avonturen. Eigenlijk alsof hij zelf dief was. Kruip in de huid van je tegenstander, onderwees hij zijn jonge agenten altijd. Dan leer je hem kennen en dan kun je hem gemakkelijk overwinnen en inrekenen. En een geslepen politieman was van de Lorm. Die avond speelde hij dus voor dief. Klom op het dak bij Japi, gluurde naar binnen bij Japi. en zag een zootje juwelen bungelen voor minstens drie ton glinsterend in het maanlicht. Als ik het niet dacht, mompelde de speurder. Vies zaakje. Die rijke lui laten zich bestelen met opzet. hangen de boel voor het grijpen en laten zich uitbetalen door verzekering. Het is oplichterij. Hij sprong door het raam naar binnen. En je begrijpt het, bedong. Het gaf al wat verwarring, want Jaapie schreeuwde zonder eerst te kijken. "Papa, ik heb hem. En Van der Lorre schreeuwde. Nee, nee, ik ben het niet. Jaapie's vader kwam heigend kijken en riep. Wat, politie? De politie heeft me bestolen. En Jaapie's moeder, die het goud zag schitteren in de kooi, riep. Mijn juwelen, mijn smuk, pak het hem af, pa. Nergens aankomen, riep Jaapie. Het is heterdaad, zei pa. Van der Lorre zag rood van woede achter de tralies. En dat terwijl ik overuren zit te maken, riep hij uit. Hij ziede, hij kookte, hij siste. Dezelfde drie agenten kwamen om hem op te halen. We zoeken het morgen wel allemaal uit, rechercheur, zeiden ze. En beleefd aan hun pet tikkend deden ze hem de handboeien om. Wat een toestanden, wat een toestanden. Je kunt tegenwoordig ook geen mens meer vertrouwen, zei Jaapjes vader. Die arme man, zei Jaapjes moeder. Ik geloof toch dat hij onschuldig is, hoor. Oh ja, oh ja, wie heeft het dan gedaan? de Japies vader. Maar er was natuurlijk geen antwoord op te geven. Ze gingen maar weer slapen. Japie ook als een blok. Tot hij om half drie wakker schrok van het langzamerhand bekende geluid. Pedon. Hé? De val stond niet eens onder het raam. Die juwelen. Had zijn moeder die nou teruggepakt of hoe? Het bleef doodstil in de kamer. Maar er moest iemand in de kooi zitten. De afstand bediende enzovoort het ging niet vanzelf. Jaapie hield zijn adem in en luisterde of er echt niks te horen was. Geen zucht, geen geschuifel, geen geritsel of totaal niets, alsof er een dode in lag. Jaapie groeide een beetje bij het idee, maar hij moest licht maken, moest. Knip, ging het beddelampje. De supersone deur van de kooi was inderdaad dichtgeklapt, maar de kooi was leeg. Zijn moeders juweel hingen er nog te bungelen. En toen bleef Japie verstard staan. Recht onder de juwelen, op de bodem van de leeuwenkooi, stond een paar laarzen, lege laarzen, nog warm. Just een tv-piraat. Japie kneep zichzelf verschrikkelijk hard in zijn vel. Daarna gaf hij voor alle zekerheid zichzelf ook nog een harde pets voor zijn kop en hield die kop daarna onder de koude kraan om zeker te weten dat hij niet droomde. Toen keek hij opnieuw in zijn dievenval. Laarzen stonden erin, en niks anders. Echt, werkelijk heus, alleen maar dat paar oude, gebarste, veelgebruikte, bekraste, versleten laarzen van bruin leer. Bemodderd ook nog, zag Japi, en nog warm van de drager, voelde hij. Maar wat nog griezeliger was, Japi herkende ze. Het waren dezelfde laarzen die zijn vader had opgekocht uit de boedel van de oude dame van Zuchtelen, vorige keer toen japie ziek lag. Zijn vader was met die dingen aankomen zetten en had er een heel verhaal bij verteld over soldaten in Naarden, bijna 200 jaar geleden, die één voor één op deze laarzen waren weggelopen en voorgoed verdwenen, terwijl de laarzen iedere keer leeg waren teruggekomen, marcherend zonder man erin. Het werd opeens spookachtig. Jaapie's zolderkamertje leek te veranderen in een griezeltent vol donkere hoeken en bewegende schaduw en gekraak. Zat er, zat er zo'n soldaat in de kast? Of stond er een in de vensterbank achter het gordijn, met zo'n ouderwets geweer met een vlijmscherpe bajonet eraan, waarmee hij door alle bedden goed heen kon steken? Ah, pa, zei Jaapie hardop, wat een onzin. Hij liep ferm naar de kast en trok met een ruk de deur open. Kom nou maar op als je durft sprak hij dapper, en hij schrok van de klap waarmee er iets uit kwam rollen, maar dat was een van zijn eigen hoge schoenen die hij haatte en nooit droeg. Stik, zei Japi, en hij smeet de kastuur weer dicht. Hij schoof het gordijn opzij, maar ook daarachter zat geen soldaat uit 1804 verborgen. Hij keek weer naar de laarzen. Zijn die dan weer uit zichzelf aankomen marcheren? Leeg, vroeg hij af en hij bedacht dat de supersone klapdeur van zijn computergestuurde dievenval helemaal niet zou werken door Leijzen alleen. Daar was het gewicht van een heel mens voor nodig. En toen dacht Japie opeens met een schok aan de duistere heer. Daar had zijn vader ook over verteld, over die neef van de oude dame van Zuchtelen, een valse gluipert die achter haar zebra-diamant aan had gezeten. Maar dat was meer geweest dan een verhaal, want die duistere heer was in levende lijven bij Japi geweest, hier op zijn zolderkamertje om alsnog die diamant te vinden. Maar Japi had hem verjaagd met de haardtang en die duistere heer was toen verdwenen op de laarzen. En meteen werd Japi alles duidelijk. Dat moest de dief zijn, die zwarte gestalte. Die had het natuurlijk gemunt op de rijkdommen van de zebra-diamant uit wraak, omdat hij zelf die diamant niet had kunnen vinden. Maar waar zat hij dan nu? Het werd nog griezeliger dan de soldaat in de kast. Want deze man was een echte schurk die er niet voor zou terugteinzen om. Japie rilde en hij bleef de hele nacht liggen rillen in zijn bed. Niet van de kou, maar van het idee dat elk ogenblik dat zwarte spook tevoorschijn kon springen zoals de keer toen hij ziek lag. Die haardtang, dacht Japie, had ik die haartang nog maar maar zijn vader had dat ding weggegeven aan tante Suze uit Hillegom. Jongen, wat zie je bleek, zei zijn moeder de volgende ochtend aan het ontbijt. Och, niet zo lekker geslapen, zei Japie. Hij had de laarzen, toen het eindelijk klaarlicht de dag was geworden, uit de kooi durven pakken en achter slot en grendel gezet in zijn klerenkast. Er is waarachtig niks gestolen vannacht, zei zijn vader opgewekt. Zou dat dan toch die schilder geweest zijn? Japie zei geen woord. Hij at een halve boterham met pindakaas, nam een taxi naar school... gaf de chauffeur 100 gulden fooi, zocht zijn vriend Koekhannes op en zei... Moet je horen, hé? Hey? Na school zei Koekhannes, die onder de les diep had nagedacht over Japi's verhaal... en dus alle sommen en rivieren fout had. Ik denk dat jij hebt liggen dromen, Japie. Ha, alsof ik gek ben. Nou, laten we dan in je kast gaan kijken of ze er nog staan. Goed, zei Japi. Taxi! De laarzen stonden er nog, bestoft. Koekhannes rookte aan. lang niet gepoetst, zei hij. En wat ruik je nog meer, vroeg Japie. niet, zei Koekhannes, oud, naar mijn grootmoeder, maar dan nog oude. Ze zijn van Napoleon geweest, denk ik, of Karel de Stoute kan ook wel wezen. Nee hoor, ze zijn van gewone soldaten, zei Japie. En ik dacht dat je zei van die neef. Ja, die liep erop, maar ze zijn van... Heb jij er al op gelopen, vroeg Koekhannes. Ik, riep Japie. Hij werd eventjes koud bij het idee. Hé, He, ik ben daar gek, zei hij toen, in die zweetpoten van Napoleon zeker. Ze giechelden om voor elkaar te verbergen hoe griezelig ze die laarzen eigenlijk vonden. Ik zou ze maar weggooien, zei Koekhannes, op de vuilverbranding. Nee, dat is zonde, vond Japie. Nou, wat wil je er dan mee? Dat wist Japie ook niet. Dat geeft vast mooie vlammen dacht Koekhannes, blauwe en groene, dat is altijd met spookdingen. Nee, paarse, zei Japie, en ze moesten weer allebei lachen. Maar diezelfde avond, na het nieuws op de televisie, midden in een reclame over kattenbrood, viel opeens het beeld weg. En op het melkwitte scherm tekende zich een zwarte gestalte af, die naderbij kwam en met dreigende stem riep, Jaapie, Jaapie, mijn laarzen, breng mijn laarzen terug onmiddellijk. Nou ja, zeg, riep Japis moeder. Als dat geen piraat is, weet ik het ook niet meer. Of was het soms weer zo'n leuk grapje van jou, jongen? Maar Japi gaf geen antwoord. Hij zat met een doodsbleek gezicht naar het tv-scherm te kijken, waar nu drie katten elkaar verdrongen om een bordje smiksmak met veel echt of de vlees. Jeep. Daar ging's. Jaapie lag te woelen in zijn bed. Breng mijn lijzen terug, breng mijn lijzen terug, breng mijn lijzen terug. Dat spookte door zijn hoofd, terwijl hij tegen de witte zoldering steeds weer het beeld van die zwarte gestalte meende te zien zoals dat op het televisiescherm was verschenen. Piraat, had zijn moeder gezegd, alsof dat geen piraat was. Ja, wist Japie, en een smerige vuile, de dief die alles gegapt had, tot en met de geheime tv-zender, waarmee Japie zulke leerzame huiswerkprogramma's op de buis had gebracht. Maar hij zei niks en nu lag hij in bed en dacht woelend na. Zonder die laarzen kan die zwarte dus niks, dacht Japie. Dat is mooi. En met laarzen kon hij de kooi niet uit. Dat was nog mooier. En daarom had hij ze moeten uittrekken... om als een wazig spook door de tralies te kunnen verdwijnen. Dat snap ik nou. En hij wil ze terug. Ja, ja, en ik moet ze zeker buiten zetten of in de dakgoot. En toen dacht Japie... hij kan best hier komen als spook om ze te zoeken. En meteen daarna dacht Japie... Hij is misschien al hier en heeft ze gevonden, in de kast, en daar zit hij nu te wachten tot ik de deur van het slot draai. Dat zou eigenlijk mooi zijn. Hij maakte licht, kroop zijn bed uit, greep een stoel, zwaaide die met één hand boven zijn hoofd, opende met zijn andere hand de kast en gaf die gemene kerel een optater waar het hele huis van dreunde. Alleen zat er geen gemene kerel. De stoel sloeg vijf van Japies' hemmetjes en onderbroeken te pletter en zijn vader kwam naar boven stormen om te vragen wat er was. Geen dief, zei Japie. Maar de lijzen stonden er wel, onaangeraakt. Japie bleef dan naar staren terwijl zijn vader al lang weer beneden was... en dacht dat zijn zoon zoet lag te slapen. Geen dief, nee, maar je bleef wel aan de gang met die dingen. Er moest wat gebeuren en opeens, dacht Japie, terugbrengen. Ha, ik weet wel wat beters, terughalen... Onze spullen van mijn gestolen zender, die ga ik terughalen bij die vuile dief. Daar gins waar... En toen weifelde hij weer. Daar gins, dacht hij. Het geheimzinnige daar gins, waar die soldaten uit Naarden in 1804 op dezezelfde laarzen naartoe waren gemarcheerd. één voor één en nooit meer teruggekomen. Als ik ze aantrek, mompelde Japi. Als ik ze zelf aantrek, dan... Hij begon te trillen. Toen gaf hij zichzelf een klap om dat trillen te laten ophouden. En hardop zei hij: Ah, dat is allemaal onzin. Als die zwarte erop kan terugkomen, dan kan Jaapie het ook. Als ik ze maar aanhou. Hij stapte resoluut naar de kast. Haalde de lijst er tevoorschijn. Kleedde zich aan. Stak zijn rechtervoet in de rechterlijst. Deed het licht uit. Stak zijn linkervoet. Ho, ho, wacht even. Het raam moest nog open voor alle zekerheid. En toen stak Japi zijn linkervoet in de linkerlaars en. Toen zijn moeder de volgende ochtend drie keer: Japi! had geroepen. En het is half acht! En doe je andere oog ook open! En nou het ene weer! En ze tenslotte de trap opkwam om Japi aan zijn oren uit bed te sleuren richting Koude Kraan. Toen werd de i van Japi weer een gil. Want het bed was leeg. Nou, zal je het hebben? riep ze. Hij is gaan trimmen voor dag en dauw. Jaapie's vader was daar niet zo zeker van. De jongen is wel gek, zei hij, maar niet zo gek. Jaapie verscheen niet aan het ontbijt. Hij kwam niet op school. Hij was niet thuis na school. En de inspecteur van de lorre, die zenuwachtig was opgebeld, vond verdachte sporen in Japie's kast: vijf geplette onderbroeken en hemmetjes en een gebroken stoelpoot. Er is hevig gevochten, constateerde hij, en het raam staat open. Uw zoon is ondanks hevige tegenstand overmeesterd en weggevoerd. Ze verdiende loon, vrees ik. Pa, zei Japis vader, die zoon van mij laat zich niet zomaar pakken. Het blijkt van wel, antwoordde Van der Lorre droog. Dat komt van alle geknoei met die uitvindingen van hem. Goedendag, het is vijf uur, ik werk niet meer over. Hij gaf een schop tegen computer computergestuurde leeuwenkooi en verdween. Opa jammerde Jaapie's moeder. Stil nou maar, stil nou maar, hij komt heus wel terug en doet het raam dicht. Maar Jaapie kwam niet terug. Wat er wel gebeurde die avond, was dat er bij Koekhannes op de deur werd geklopt. Geklopt en gebonst heel hard op de voordeur. Er stond een soldaat op de stoep, een hele rare. Kun je niet bellen? vroeg Koekhannes, die zelf opendeed. Bellen, ik geen bel sprak de soldaat verward. ''Hier zit de knop, suffert, wees Koekhannes. De soldaat keek schichtig. Hij droeg een vreemd uniform en hij stonk. ''Waar kom jij vandaan?'' vroeg Koekhannes wantrouwig. ''En wat moet je?'' ''Ik zoek.'' De soldaat frommelde in zijn broekzak en daardoor kreeg Koekhannes een schok, want nu zag hij de laarzen die de soldaat droeg. De laarzen. ''Jij, Koekhannes?'' vroeg de man. Ja, ja, Jawel, ik kom van Jaapie. Jaapie, waar zit hij? De soldaat grijnsde. Hij had een griezelig holle mond met gele tanden als van een doodskop. Ik, Iturbi, sprak hij. Hier brief van Japi voor ko Koekhannes. Hij viste een gekreukeld papiertje uit zijn broekzak en gaf het. Koekhannes las. Beste Koek. Ik heb je hulp nodig. Kom meteen naar me toe. Trek de laarzen van Iturbi aan, maar je moet hem eerst de weg wijzen naar de vesting van Naarden. Dan geeft hij ze. Japie. Koekhannes las dat vreemde briefje drie keer over. Hij herkende Japies handschrift duidelijk. Oh, was ik maar nooit vriendje met hem geworden, dacht hij. En terwijl hij zijn jek aanschoot en de voordeur achter zich dicht trok en die turbi begon uit te leggen hoe hij de straatweg kon vinden. Alles anders, alles anders, riep de man verwacht, maar tenslotte trok hij de laarzen uit en liep op blote voeten in de aangeduide richting. Koekhannes trok de laarzen aan en ook hij keerde niet terug. Hij verdween zelfs zonder een spoor achter te laten. Rechercheur van der Lorre zag geen enkel verband tussen de verdwenen schooljongen en het krantenbericht over een onbekende man in Naarden, die verkleed als een soldaat van Napoleon, maar zonder schoenen, op hol was geslagen in een café toen daar de hi-fi-installatie aanging en die buiten gillend voor een auto was weggevlucht. De man zat nu onder psychiatrisch toezicht vreemde woordjes te brabbelen. Nee, rechercheur van der Lorre zag meer verband tussen het verdwijnen van Koekhannes en het verdwijnen van Japi. Hij was een doorgewinterde Stuk doordenker. Acht. Een arrestatie Terwijl de ouders van Japi en de ouders van Koekhannes tot laat in de avond bij elkaar zaten te huilen omdat hun kinderen spoorloos verdwenen waren, en rechercheur van der Lorre ook tot laat in de avond overwerk verrichtte door ijverig de straat af te zoeken naar mogelijke voetafdrukken, werd in een andere straat onder het raam van Monika. Pst, pst geroepen. Monika zat de kronkels van de wolga te leren. En terwijl haar hoofd vol bittere gedachten zat over het gemis van de huiswerknachtuitzendingen van Japi's tv-piraat. die zo leerzaam waren geweest. Pst, hoorden ze opnieuw. Japi, schreeuwde Monika bijna. Ze vloog overeind, opende haar raam en riep nog eens met een fluisterstem: Japi, ben je terug? Maar in het schemerdonker zag ze een soort generaal staan. Oh, hij heeft zich natuurlijk weer eens verkleed, dacht ze. Of was het Jaapie niet? Een vreemde stem zei, ik verzoek om pardon, zijt gij de jonge dame Monika? Wat moet je? vroeg Monika wantrouwen. Ik smeek u, daal af en hoor mij aan. Wat ben jij voor een rare seis, riep ze. Maar de generaal riep, ik stiek smeek u op muizenvoetjes. Zou het toch Japie zijn, dacht Monika, hij doet wel eens meer zo gek. Ze sloop naar beneden en ging door de achterdeur naar buiten. Maar het was Japie echt niet, hoor, en ook geen generaal, maar een gewone soldaat in een buitengewone uniform. Ik ben schele Hans, legde hij uit, ik breng u ding van Japie, hij vroeg. Japie, waar zit Japie, riep Monika, iedereen is op zoek naar hem. Gij zult hem vinden, sprak de Schelen. Hij vraagt naar u en behoeft uw bijstand. O, oh, best, zei Monika, ik loop wel met u mee. Schele Hans lachte. Het klonk hol in de stille avond en het viel Monika op dat de koperen knopen van zijn jas zo dof waren, in geen jaren gepoetst, in geen eeuwen. Nee, nee, sprak hij, ik kan niet mee. Gij moet alleen gaan op mijn laarzen. hier, ik bied u... Hij begon ze krakend uit te trekken en bij Monika ging een lichtje op. O best, zei ze weer, ik haal wel even een trui, het is alles zo koud. Trui, antwoordde de man alsof het IJslands was. Maar Monika holde al naar binnen en op haar kamertje greep ze niet alleen haar knalgele trui, maar ook haar lange halsketting. Schreef haastig op een briefje, volg de rode kraaltjes, legde dat op de trap en sloop weer naar beneden. Geniaal. De laarzen waren nog warm van binnen, een beetje klam zelfs van de voeten van Schele Hans. Is het verlopen? vroeg Monika. De soldaat grinnikte, dat klonk niet leuk. Kan ik niet beter fietsen? vroeg ze. De soldaat keek weer of ze IJslands sprak. Fietsen? herhaalde hij. Pardonneer? Hij is een beetje getikt, dacht Monika. Welke kant moet ik op? vroeg ze. De laarzen brengen u, was zijn antwoord. En den is toch daar gins? vroeg hij wijzend. Hij keek een beetje verward naar de huizen. Ja, zei ze, op de fiets ben je er zo. Toen trok ze de laarzen aan. Daarbij hoor! Met één hand groette ze. Met de andere trok ze haar halsketting stuk. en liet de rode kraaltjes één voor één vallen. terwijl ze de laan uitmarcheerde. Eén, twee, één, twee. Als klein duimpje. Geniaal. Rechercheur van der Lorre kreeg nog meer overwerk die avond. Nauwelijks was hij terug van het nader verhoor bij de ouders van Japi en Koekhans en het zoeken naar sporen of hij werd alweer opgebeld. Nu, door de huilende moeder van Monika, die vertelde over de verdwijning van haar dochter en haar briefje op de trap. En altijd zo'n ijverig meisje, meneer de rechercheur, snikte ze terwijl ze hem voorging naar Monika's kamertje. De atlas ligt nog open. Bij de Volga, ziet u wel. Ze was al bijna aan de Kaspische Zee. En nou is ze weg. Ahem, <kijkt> zei Van der Lorre. En dat briefje, mevrouw? Oh, dat ligt beneden. Moet u niet onder het bed kijken. De rechercheur deed het om haar te troosten. Monika's pantoffels lagen er slordig ondergeschopt. Hmm, deed hij gewichtig. Het briefje las hij drie keer over. Juist, ahem, de rode kraaltjes dus. Uh, waar liggen die, mevrouw? Er werd snikkend naar de halsketting gezocht, maar vergeefs. En pas toen de rechercheur Van der Lorre besloot naar huis te gaan... om de zaak de volgende ochtend fris aan te pakken... en hij buiten de keukendeur over een paar schoenen struikelde... ging er ook bij hem een lichtje op. Hij richtte zijn lantaarn op de grond. De schoenen lagen dan net zo slordig als de pantoffels onder het bed. En toen deed Van der Lorre een blijde ontdekking. Een spoor van rode kraaltjes glinsterde in de lichtplek van zijn zaklantaarn. Aha! mompelde hij. He, betekende nog meer overwerk. Van der Lorre volgde het spoor. De straat uit, linksaf, rechtdoor, bruggetje over. Maar daar raakte hij het spoor een bijster. Oh nee, verderop lagen er weer een paar in de achterstraat, tot aan het putdeksel. Zaten de kinderen in het riool? Van der Lorre liet een nachtploeg komen. Mannen in kleren daalden af met de schijnwerpers, maar ze vonden niks. Geen spoor, geen rode kraal, geen verdwenen kind. Ook geen huiscomputer die tegelijk kon stofzuigen en spruitjes wassen. Of een van die andere gestolen spullen. Wel werd opnieuw in Naarden een vent aangetroffen in een vreemd soldatenuniform. Die wartaal uitsloeg en nu door zeven geleerde psychiaters werd onderzocht. Omdat hij het KLM vliegtuig naar Parijs had aangezien voor een heks of een bezemsteen. Pas toen de volgende avond Kale Piet spoorloos verdween en de avond daarop ook nog Japis vriendje Beer en telkens op dezelfde avonden in de vesting van Naarden een zwaar geschifte soldaat op blote voeten werd aangetroffen, wat een agent de opmerking deed maken, hier verdwijnen ze, daar verschijnen ze. Pas toen kreeg Van der Lorre argwaan. Verscholen achter een boom betrok hij de wacht bij het putdeksel. Hij wachtte van zes uur tot de schemering inviel. Hij zag niets bewegen, hoorde geen geschuifel en toch klonk plotseling het geluid van stampende laarzen. Heel duidelijk. Waar vandaan? Ineens zag Van der Lorre hem lopen. Een soldaat als alle vorige 1-2-1-2 twee, twee, richting. Van der Lorre's loop achter hem aan, straat, steeg, plein tot het huis van Japie's vriend Oulu-Bulu. En voor de soldaat pssst onder oulu -Bulu's raam kon roepen sprong de rechercheur toe, greep hem in zijn kraag... en baste, in naam der wet, ik arresteer je. Het verhoor. In naam der wet, ik arresteer je, Riep rechercheur Van der Lorre nogmaals... en hij deed de soldaat de handboeien om. De man bood geen weerstand. Hij was een lange, magere lat en hij trilde hoorbaar in zijn knoken. Wat heb ik misdaan, jammerde hij. In wat voor wereld ben ik terechtgekomen? Mee naar het bureau, sprak Van der Lorre, en geen geintjes... Pas daar, onder het felle licht, werd de angst van de soldaat goed zichtbaar. Meteen bij het aanknippen van de bureaulamp viel hij sidderend op zijn knieën... en vroeg om te worden gespaard van toverij. En toen Van der Lorre door de telefoon twee koffie bestelde... kwam de arme kerel zwoegend overeind en vroeg waar hij die koffie dan moest halen. Ga nou maar zitten, zei Van der Lorre. Je naam? Andries. Andries hoe? Hoe, hoe, Andries? Gewoon? Andries gewoon, juist. Geboren? Vraagteken. Ja, wanneer ben je geboren? In welk jaar? Ja, zo omtrent 1784, schout. Ja, geen geintjes, bulderde Van der Lorre. 1785 dan, schout? De koffie werd binnengebracht door een slaperige agent. Met uitpuilende ogen keek de soldaat naar de twee dampende kommen... alsof ze na het zeggen van een spreuk tevoorschijn waren getoverd. Hij wilde alweer op zijn knieën vallen. Euh, doe zijn handboeien maar af, Hannema, zei de rechercheur. Hij is ongevaarlijk. Agent Hannema werd er klaarwakker van. Dat is gek, zei hij. Dat carnavalsuniform, dat is echt? Wat echt, vroeg Van der Lorre vredelijk Wat zal ik je? Nou, kijk, ik heb daar toevallig een beetje verstand van begon de agent uitvoerig, van oude uniformen. Maar dit is geen nagemaakte, dit is een echte. Met de hand genaaid, dat zie ik zo. Dat moet bijna 200 jaar oud wezen. En toch is die stof nieuw, Hoe kent het? Nu knipperde Van der Lachen met zijn ogen. Waar heb jij dat vandaan, vader? vroeg de agent aan de soldaat. De soldaat knipperde nog heviger met zijn ogen. Die tweehonderd? stotterde hij. voorig jaar opnieuw gekregen, in wat voor wereld. Breng mij naar Narden, barstte hij opeens uit. Ik wil naar de Westing, bij mijn kameraden. De rechercheur Van der Lorre greep de telefoon om de psychiater in Naarden te bellen, maar bedacht zich. Hij keek de bibberende, snotterende, doodsbenauwde Arsland wat vriendelijker aan en vroeg, nou waar kom je nu vandaan, soldaat? Evan Jan Tabak? Jan Tabak. Ja, daar vermaakten wij ons met Dobbelen, tezamen met Schele Hans en Iturbi en de anderen. De man kwam een beetje los onder de vriendelijkheid van de rechercheur. Dobbelen, vroeg deze. Voorzeker, het is althoos veel jou leid in dat jogement. Zijn ogen schitterden bij de herinnering. Ahm. Maar er bevond zich ook een zwarte kerel ging de soldaat opeens verder. Een gluiperig, seigneur. Hij wou onze larzen lenen. Hij zou ze meteen weer ombrengen. Wij hadden maar één paar. Eén paar? Ja, hij kwam ook weer om, die kerel. Maar hij had de larzen telkens opnieuw van node. En telkens bracht hij uitheemse zaken mee. En hij betaalde ons met sigaren. Heel fijne. Ah, riep van der Lorre die een lichtpunt zag. Sigaren, telkens vijf? Duitsland knikte. Maar toen, vervolgde hij, kwam die gluiperd blootsvoets weer om? Hij was de Larsen verloren, zo verklaarde hij. Dus toen hebben wij hem neergesabeld. Vermoord, riep van der Lorre. Het zaakje wat steeds viezer. Bij kans, antwoordde de soldaat, maar hij was niet dood. Er vloeide ternauwste bloed uit die kerel. En toen. En toen kwam plots knaps dat knijpje binnen op onze larzen. Jaapie, riep de rechercheur uit. Jaapie, ja. De soldaat werd steeds spraakzamer nu zijn verhaal ingang vond. Een snaaks, kereltje. Hij kwam voor die uitheemse zaken, die waren hem ontstolen, zei hij, door die zwarte. Dat klopt, sprak de rechercheur. Computers en zo. Computers scheen de man niet te begrijpen. Maar hij vertelde hoe Japie het plan had bedacht om de soldaten één voor één op de laarzen weg te laten gaan en zijn vriendjes één voor een erop terug te laten komen. Want zo behoefden wij niet barrevoets en konden zij hem helpen al die zaken te dragen. Bij dit verhaal knipperde Van der Lorre toch weer met zijn ogen. Hij vroeg om meer koffie, sterke, zonder suiker, zwart. En ik was de laatste legde de arrestant uit. Ik moest de laarzen bij zijn kameraad Oelubulu brengen, maar toen werd ik door u gevat. Zo, zei Van der Lorre, moest die Oelubulu erop naar Jan Tabak? Waar ligt dat dan, Jan Tabak? vroeg hij geslepen. Nu raakte de ander weer verwacht. Jan Tabak, dat kent gij toch zeker, Schout? Dat logement bij Narden? Elke ziel in de Bataafse Republiek weet toch? Hij sloeg zijn handen ten hemel. In wat voor wereld ben ik? In de wereld van het koninkrijk der Nederlanden, antwoordde de rechercheur droog. In het jaar onze heren 1984. Nu werd de blik van de arrestant goed goedschichtig. Laat me gaan, riep hij en hij viel smekend op zijn knieën. Breng me van hier, het is hier niet pluis. Zitten, beval van de Lorre. Ik moet het naadje van de kous weten. Die vijf kinderen bevinden zich dus momenteel in dat logement... Jan Tabak genaamd? Ik zal dat eens even laten natrekken. Hij greep de telefoon. Maar zijn gesprek werd moeilijk, omdat de soldaat steeds harder ging jammeren en dat hij naar zijn kameraden in de vesting wilde. De man begon zelfs zijn laarzen uit te trekken en smeet ze snikkend op het bureau van de telefonerende rechercheur. Daar, riep hij hees, daar hebt je ze. Ik ga wel barvoet. Van der Loris smeet de telefoon op de haak. Hanema, riep hij, sluit deze man op in cel 3. Het kostte nu wel moeite om de soldaat te overmeesteren. Hij vocht beet, krabde zo hard dat de koperen knopen van zijn uniform rinkelden en zijn lange knoken bijna knakten. Als Napoleon dit verneemt, schreeuwde hij dreigend, en toen ging de celdeur achter hem dicht. Vreemd, mompelde Van der Lorre. Hij pakte de lazer van zijn bureau, zette ze op de grond en staarde ernaar. Jan Tabak, zo had hij ondanks het rumoer gehoord, bestond wel degelijk, nu een deftig hotel bij Naarden, in 1800 een bekend logement. De willetjes in zijn speurdershoofd gingen rond en rond en rond en rond. In datzelfde uur werd in alle huiskamers het laatste avondnieuws op de televisie plotseling gestoord door een piraatzender. Er kwam een jongetje in beeld, een beetje schimmig. Hetzelfde jongetje dat kort geleden nog boe had geroepen over Nederland 1... Maar nu riep hij, oeloe boeloe, waar blijf je? Gauw, want die zwarte begint bij te komen en... Het gekke gezicht dat de tv-kijkers van hem kenden over Nederland 2 keek dodelijk verschrikt om naar iets duisters dat achter hem naderde. stuk 10, zo simpel als wat. Japi's vader, die naar het laatste tv-nieuws zat te kijken... sprong met een woeste kreet overeind... toen het sproete gezicht van zijn verloren zoontje... de nieuwslezer van het scherm verdrong en... Boelo, waar blijf je? riep. Japi, schreeuwde hij, vergeefs. Japi, waar zit je? In Tjitsjerg-Saradeel, waar gisteravond op het gemeentehuis... maar dat was de nieuwslezer weer keurig in beeld... en Japi's vader schopte het toestel uit. Die rechercheur... Riep hij vuist De rechercheur die doet niks, ik zal hem! Hij holde zonder jas naar het politiebureau. Oeloeboeloe, dacht hij onderweg nog: wat betekent dat nou weer? Hij was erg verward. Wij weten dat Oeloeboeloe een van Japi's dertien vriendjes is en dat hij die avond de soldatenlijzer had moeten krijgen om erop naar Japi toe te komen. Maar Oeloeboeloe had het laatste tv-nieuws niet gezien. Hij was toen al niet meer thuis en dat kwam omdat hij een tijdje daarvoor rucht had gehoord onder zijn raam en naar buiten kijkend had gezien hoe een vreemde soldaat in de boeien werd geslagen door rechercheur Van der Lorre en weggevoerd. Oulu Bulu had begrepen waar het om ging en hij was op voeten erachteraan gegaan naar het politiebureau. Tijdens het verhoor dat de rechercheur daar met de soldaat hield, stond Oulu Bulu op zijn kouse tenen voor het raam, buiten in de kou. Hij hoorde niet veel, maar hij zag hoe de soldaat tenslotte zijn laarzen uittrok. En daarna werd weggevoerd en hoe de rechercheur peinzend naar die geheimzinnige leren stappers zat te staren. Oelubulu ontplofte haast. Maar toen leek opeens de kamer te ontploffen, want de vader van Yapi viel als een bom naar binnen en barstte in een vreselijk gekrakeel uit. En de rechercheur krakeelde terug. Het werd een woedend grote mannengevecht. De radeloze vader riep, niets nut! En een boel woorden die ik niet mag oplezen. En de scherper speurder riep: U versteurt de orde! En verder ongeveer dezelfde verboden woorden. De laarzen stonden stil in een hoekje. En dat was Oeloeboeloes kans. Sluipen kon niet als de beste. Agent Hannema aan de balie was ingedut en merkte niks. De ruziemakers hadden elk een blauw oog en zagen niks. Oeluboelu sloop met de laarzen het bureau uit juist toen de torenklok aan de slagen van middernacht begon. In een donkere zijstraat trok hij ze aan. De linker op de derde slag, de rechter op de vierde. Oeluboelu begon als vanzelf te lopen. De straat uit, linksaf, bruggetje over, achterstraat tot bij het puttexel, Maar daar begon ineens alles te veranderen. Huizen vervaagden, bomen verrezen en het werd zonnig daglicht. Net een film, dacht hij nog. Maar toen zette hij het op een holle, alsof iemand heel dringend had geroepen. Waar kom ik terecht? dacht Oulu Bulu. Hij liep over een stoffige landweg, korenvelden links en rechts, sloten, koeien, paarden, veel paarden. De straat lag vol opgedroogde vijgen en het was doodstil. Geen enkel geronk was te horen, tot in de verste vechten geen auto, trein, vliegtuig, motorfiets. Waar lag de grote weg dan? Vreemd, dacht Ulubulu voorthollend, want dat daar is de kerktoren van Naarden. Die ken ik te goed om het te vergissen. Maar waar is dan? Hij stopte voor een groot huis. Aan het hek stonden paarden vastgebonden en aan de gevel prijkten sierletters. Logement Jan Tabak. Hij moest naar binnen, alsof hij werd geduwd. Maar in de deuropening stond een kerel die hem tegenhield. Met een arm die stonk naar geitenkaas gaf hij Oelubulu een duw en grauwde Van hier roet mop, slaven horen in de keuken. Oelubulu had hem bijna een schop gegeven, maar hij nam de tijd niet. Net als bij het politiebureau liep hij achterom en beter dan bij het politiebureau hoorde hij stemmen achter een raam. Haha, klonk het satanisch door de vettig berookte ruiten. Dat plannetje gaat mooi mis. Ik leef nog zoals je ziet. En zodra het volgende knaapje binnenkomt, dan pak ik ze in plaats van jullie. Jullie, zag Oulu Bulu waren Beer, Kale Piet, Monika, Koekhans en Japi Alle vijf op een stoel gezeten, alle vijf stevig vastgebonden. En zo niet vervolgde de zwarte gluiperd die met zijn rug naar het raam stond te preken. Zo niet, dan rijd ik jullie één voor één. En hij haalde een vlijmscherpe ponjaard van onder zijn keep tevoorschijn. Eén voor één rijd ik jullie dan open. Ouloobulo voelde een rode woede in zich opkomen. In één doorgaande beweging trok hij de linkerlaars uit, zwaaide hem met alle kracht boven zijn hoofd en verkocht de kerel dwars door het glas rinkel der kinkel en optater die hem op de vloer deed storten. Maar er gebeurde meer. De laars schoot tegelijk uit oulu -Bulu's handen... en kwam met een boog in de brandende hart terecht. Het gaf een geloei van paarse vlammen... en de kerel op de grond begon te reutelen. Zijn hele linkerhelft leek wazig te worden, op te lossen in het niks. Japi was met stoel en al opgesprongen en schreeuwde naar oulu -Bulu, de andere ook, de andere ook, de rechter. oulu -Bulu trok bliksemsnel de tweede laars uit... En smeet ook die door het raam naar binnen. Maar in zijn zenuwen mikte hij verkeerd. De laars vloog scheef de kamer in en zou een heel eind naast de haard terecht zijn gekomen. Als niet op dat ogenblik die kerel, die Oeloboeloe bij de deur had tegengehouden, woedend op het lawaai was afgekomen. En de laars tegen zijn kop kreeg, waardoor het ding toch nog keurig in het vuur werd gekaatst. Nogmaals loeide de vlammen paars op. Maar tegelijk verdween nu ook het hele tafereel. De woedende man, de zwarte gluipert op de vloer, de vloer zelf, het logement, het stille boerenland. En in een oorverdovend lawaai van auto's, brommers, toeters en een straaljager stonden Japie, Koek, Hans, Monika, Kale, Piet, Beer en Ulubulu op de parkeerstrook van de snelweg Amsterdam-Amersfoort. Tegenover het gloednieuw verbouwde hotel Jan Tabak met naast zich Japi's verboden zendapparatuur, de elektrische notenkraker, het schilderij gezicht op een appel, de compact disc-speler met alle opera's van Verdi, de huiscomputer, de gouden kwartsklok, de bovenste van de Persische tapijten en de elektromagnetische broekenpers van Japi's vader. Op een stapel bij elkaar. En meteen stopte er een witte Porsche van de Rijkspolitie bij hen en een barse stem voor wat staan jullie daar te liften, met gestolen goed ook nog? Het heeft drie dagen geduurd voor alles was uitgelegd. En nog snapte de rechercheur van de lorren er niets van. Het is toch heel eenvoudig, zei Japies vader. Die laarzen hielden de tijd vast, daar in dat logement. Die soldaten die hebben er maar één avond zitten dobbelen al die jaren. Maar als je de laarzen aantrok, dan kon je heen en weer... tussen 1804 en heden, zo simpel als wat. En Japie zei, ze hadden daar niet eens cola, alleen melk, zo van de koe. Ongekookt, riep Japies moeder ontzet, werd je niet ziek? Niet van de melk, zei Japie, maar wel van die geluipert. Die had al onze spullen willen roven uit wraak. Maar nou is hij gelukkig weg, voorgoed. Of dat waar is, dat weten we niet zeker. Ook de soldaten uit 1804 bleken diezelfde nacht spoorloos te zijn verdwenen. De psychiater heeft er nooit een verklaring voor kunnen vinden. Japie was blij voor ze. Die waren knettergek geworden in onze tijd, zei hij. Pa... We hebben trek en ijs. Geef even een honderdje.